11 uur, Jo met het NOS Journaal. In Oosterhout in Brabant woedt een grote brand in een chemisch verpakkingsbedrijf. Het is niet duidelijk of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Ook is niet bekend of er slachtoffers zijn... en wat de oorzaak van de brand is bij European Liquid Drumming. Volgens de laatste berichten neemt de omvang van de brand wel af. En er is sprake van veel rook die in de weide omtrek te zien is. In de omgeving van de fabriek in Oosterhout zijn vanavond sirenes afgegaan... om mensen te waarschuwen ramen en deuren dicht te houden...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 Nederland gaat militair materieel leveren aan Indonesië. Het gaat onder meer om vergatonderdelen en technologie... ter waarde van 345 miljoen euro. Dat meldde minister Timmermans en staatssecretaris Ploemen van Buitenlandse Zaken. De vergatten worden in Indonesië zelf en in Roemenië gebouwd... maar een Nederlands bedrijf is verantwoordelijk voor de levering. Volgens het ministerie voldoet de levering... aan alle voorwaarden voor wapenexport. Vorig jaar ging de verkoop van 80 tanks aan Indonesië niet door. De Tweede Kamer was tegen de deal...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 Een geniebataljon uit Wezep is op oefening in Duitsland. De komende dagen worden de Nederlandse militairen ingezet... bij het versterken en herstel van de dijken. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Fabius zegt... dat in de burgeroorlog in Syrië meerdere keren het gifgas Sarin is gebruikt. Volgens hem gebeurde dat zeker één keer door het regime van president Assad. Waar het gifgas werd ingezet, zei Fabius niet... wel dat het steeds in een klein gebied was... Fabius baseert zich op monsters... die bij slachtoffers van grasaanvallen zijn afgenomen. De Dik Scherpenzeelprijs 2012 is gewonnen door de makers... van de vierdelige documentaireserie Langs de Grenzen van Turkije. De serie werd uitgezonden door de VPRO. Er werd onder meer gemaakt door Bram Vermeulen. Vermeulen is de correspondent in Turkije van de NOS en NRC Handelsblad. De Dik Scherpenzeelprijs wordt sinds 1975 uitgereikt... Hij is bestemd voor de beste journalistieke productie over ontwikkelingen in niet-westerse landen. Het weer vannacht koelt het af naar zo'n 5 tot 10 graden met hier en daar bewolking. Morgen en ook de rest van de week zonnig. In het binnenland wordt het 20 tot 24 graden. Op de stranden is het wat koeler en wordt het morgen 15 tot 18 graden. Donderdag en vrijdag iets warmer. Dit was het NOS Journaal.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 Anselmo Breda verwijt de NS roekeloze manoeuvrens... tijdens de vira testritten De NS zou er 250 km per uur mee gereden hebben. Daardoor kwamen de bankementen. Natuurlijk, 250 kilometer ronduit schandalig... voor een hoge snelheidslijn. Maar wat kunnen ze mooie schoenen en lekker ijs maken? Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het Oog op morgen, op deze dinsdagavond. Deze zomeravond, het is nog steeds 14 graden. Ja, die Vira, nou ja, wat in ieder geval wel snel ging... was het besluit om een enquête te houden over dat drama. Wat kunnen we daarvan verwachten? Zometeen spreek ik Den Haag-verslaggever Hans Amliga... en vervoerskundige Wijnand Veneman. En in België, daar is het hele dossier nu naar justitie gestuurd. Ook daar vanuit onze correspondent. De EU gaat heffingen invoeren op goedkope... Chinese zonnepanelen, maar het gaat niet alleen om zonnepanelen. Moeten wij vrezen voor een handelsoorlog met China? En in Rusland is een strijd gaande tussen twee museumdirecteuren. En dan gaat het om een bijzondere collectie moderne kunst... die al in het begin van de 20e eeuw verzameld is. En om vijf voor twaalf een lammetje met twee snuitjes, geboren op Ameland. Zometeen nog de waterstand in Duitsland, maar nu eerst het nieuws van... Alles moet bekend worden en ik wil... Dinsdag 4 juni. Het zijn staat op groen. Er komt een parlementaire enquête naar de Vira. Een wens die al langer leefde bij de oppositie. Alles moet bekend worden en ik wil gewoon precies weten... wie, wanneer, welk besluit heeft genomen. Hier zit heel veel lijken in de kast. We hebben voor minder geld enquêtes gehad in dit land. Maar nu scharen de regeringspartijen zich ook... achter het zwaarste onderzoeksmiddel dat het parlement kent. Het is het juiste moment om tot dat besluit te komen. Omdat nu is gebleken dat ding mekeert heel veel aan. is zelfs niet veilig gebleken. Nou, Dat kun je natuurlijk niet uh, hebben op het spoor met de reizigers. Duidelijk maken van wat is hier nou allemaal aan de hand geweest. Niet alleen nu, maar vooral ook in de afgelopen jaren. Ondertussen is de NS tot de conclusie gekomen dat ze, net als de Belgen, niet door willen met de Vira. Maar minister Dijsselbloemen vindt dat de spoorvervoerder die conclusie te vlug trekt. Ja, ik heb tegen de NS gezegd dat de tijd dat wij tekenen bij het kruisje gewoon voorbij is. Er is in dit project in de loop der jaren veel te veel misgegaan. Uh, en ik ga deze keer een zorgvuldige en goede beslissing nemen om de schade verder te beperken. Ondertussen is de reiziger de dupe, want nog steeds geen hoge snelheidstrein naar de Belgische hoofdstad. Staatssecretaris Mansveld hoopt het leed enigszins te verzachten om meer treinen per dag naar Brussel te laten rijden. Men weet dat ik nu aan het opschalen ben van 10 naar 12, om te kijken of dat door kan naar 16. Mijn ambitie is 16. en ik zet me daar volledig voor in. Zometeen dus meer over dit dossier. Bondskanselier Merkel heeft de regio bezocht... die is getroffen door zware overstromingen. Ze zei verrast te zijn door de omvang van de ramp... en stelt 100 miljoen euro ter beschikking. En deshalb een onbureaucratische soforthilfe. Het land wordt iets doen... De had gestern al 100 miljoen bereidgesteld. gesteld. Op sommige plekken begint het water alweer te zakken. Maar dat betekent niet dat er een einde komt aan de ellende. Catastrofe, een riesengatastrofe. Dat kan weer in orde brengen, dat braucht tijd... Energie. Samir A., die voor het voorbereiden van een terroristische aanslag... negen jaar cel kreeg, heeft op een wel heel vindingrijke manier... een smartphone zijn cel in weten te smokkelen. In een blik perziken op zware siroop. De elastiekjes klemmen het blik van binnen dicht. En ongekookte rijst maakt het net zo zwaar als een blik waar echt perziken in zitten. Staatssecretaris Steven, die een miljoenenbezuiniging op het gevangeniswezen voorbereidt... reageert verbouwereerd. Wordt gecontroleerd op, op bezoekers, wordt gecontroleerd ook op personeel. Uh, maar goed, dit is, wel, dit is wel binnengebracht. Dus dat is ook onderwerp op dit moment van onderzoek. Gaan we nog even terug naar Duitsland, waar op sommige plekken het water dus alweer aan het zak is. Dat komt omdat het water doorstroomt naar Noord-Duitsland. De getroffenen in het zuidoosten weten wat de mensen in het noorden te wachten staat. Man kan zich op niets verlassen. Alle zagen, het komt nog maar, het komt nog, het komt nog. Keiner weet maar. meer. Waarschijnlijk is het in ganz Sachsen en Bayern overal. Die hulleloos met een Dat was nieuws vandaag op radio en TV. Ja, net als gisteren bellen we even met onze correspondent in Duitsland, Wouter Meijer. Dag, Wouter. Goedenavond. Ja, het hoge water heeft al uh, in Duitsland, Oostenrijk, Tsjechië en Polen aan 12 mensen het leven gekost. Vanavond werd bekend dat 10.000 inwoners van de stad Bitter, Bitterveld de opdracht hebben gekregen om hun huis te verlaten. Ja, wat is er aan de hand, precies? Ja, Bitterveld ligt vlakbij een aantal kunstmatige meren. Dat zijn meren die in oude bruinkoolmijnen zijn uh, gemaakt. Die zijn door dijken omgeven. Een van die dijken dreigt nu te begeven. Um, en dat, als dat gebeurt, dan is een flink deel van Bitterveld onder water. Men vraagt nu inderdaad 10.000 mensen om hun huizen te verlaten. Dat is twee derde van de inwoners. Uit voorzorg, Het is niet zeker of die dijk het houdt. Maar dat moet je natuurlijk van tevoren doen, die evacuatie. Ook alle hulpverleners zijn van de oevers weggehaald... Uh, omdat het zomaar kan gebeuren dat die dijk daar breekt. Uh, dat is een flink aantal, 10.000 mensen... En er zijn veel meer plaatsen, zowel daar in Sachsen-Anhalt en in Sachsen, dus in het oosten van Duitsland, waar hele plaatsen zijn ontruimd. En ook hier in Beiren, waar ik nog ben, ook hier zijn dorpen langs de In- en de Donau ontruimd om plaats te maken voor het water. Ja, en wat betreft de komende dagen, klopt het dat vooral de deelstaat Neder-Sachsen een ramp te wachten staat? Nou ja, Het stroomgebied van de Donau hier in Beiren wordt steeds minder gevaarlijk. Maar de Elbe, die naar het noorden gaat, die staat, daar staat nog veel te wachten. Dus het water uit Tsjechië, ook van de Moldau, die in Praag al bijna over de dijken was gestroomd. Het regent daar ter plaatse in het oosten, ook al heel veel in Saxe en Turingen. Dat stroomt nu allemaal, komt het uiteindelijk samen in de Elbe. Dus langs Dresden, Bitterveld, Dessau Magdeburg Allemaal plaatsen waar intussen de noodtoestand is uitgeroepen. En uiteindelijk komt het dan inderdaad in Neder-Saxe, waar men zich nu op het ergste voorbereidt. En uit voorzorg op sommige plaatsen de noodtoestand... Toestand uitroept, omdat je daarmee kunt regelen wie er over de hulpverlening gaat en dat soort dingen. Goed, dankjewel. We spreken hier ongetwijfeld morgen weer. Wouter, mij was dit vanuit Duitsland. Ja, dan gaan we naar de krant vanmorgen. Hey, de Jong. Ja. De Volkskrant belicht het gedoe rond de Vira van een andere kant. De correspondent is in de fabriek van Anzaldo Breda geweest. Waar de in Nederland inmiddels gehate V250-trein in elkaar wordt gezet. Het personeel in de fabriek praat inmiddels nog maar over één ding. Schrijft de krant: Wat doet Nederland? Voor de meer dan 500 medewerkers van de fabriek in Toscane betekent de Vira loon. Om te eten en de huur van te betalen. Hoe lang ze hun baan nog houden, weten ze niet. En het ging al niet zo goed met Ansaldo Breda. Ja, de fabrikant heeft de bijnaam grote ziekte... en verloor de afgelopen zes jaar meer dan een miljard euro. Ze werken er niet alleen aan de Vira... maar als Nederland het contract zou opzeggen... zou dat een flinke klap zijn. Het is misschien nog net geen doodklap, zegt de medewerker in de Volkskrant. De Turkse regering probeert voorzichtig de demonstranten tegemoet te komen. Daarover schrijft Spits. De reden is duidelijk volgens de krant. Kalmte en een goede sfeer in Turkije zijn van doorslaggevend belang... voor het toerisme en buitenlandse investeerders. Want sinds Istanbul en andere steden vorige week in de greep kwamen van onlusten... kijken vakantiegangers naar alternatieven voor Turkije. Premier Erdogan begon in dat kader niet zo goed. Zo noemde hij de demonstranten dronken lappen en extremisten. Gisteren vertrok hij naar Marokko waarmee hij anderen de kans gaf een ander geluid te laten horen. President Gül begon door te zeggen dat de demonstranten het recht hebben hun mening te laten horen. Vicepremier Arinç volgde met excuses aan de demonstranten voor het hardhandige politieoptreden. Reisorganisaties zeggen in spits dat het daarmee de goede kant op gaat. De speciale jongerenbijbel die het Nederlands Bijbelgenootschap, het NBG, sinds 2006 uitgeeft, is een bestseller. Dat is nieuws in de Telegraaf. Van deze voor jongeren begrijpelijke versie van de nieuwe bijbelvertaling... zo schrijft de krant het... zijn inmiddels al 100.000 exemplaren verkocht. Voor het NBG zijn de verkoopcijfers boven alle verwachting. Maar het is volgens een woordvoerder een bijbel die helemaal past... in de leefwereld van jongeren en aansluit bij de behoeften van tieners. Dat er zoveel van zijn verkocht... verklaart dat veel jongeren zoekende zijn, zegt hij. Ook buiten de kerk. De Telegraaf noemt de hoge verkoopcijfers van de Bijbel opmerkelijk in een tijd van verdere ontkerkelijking. Ongeveer 30% van de Nederlandse bevolking rekent zichzelf nog tot een kerk. En wetenschappers voorspellen dat dat over ruim 10 jaar is gedaald tot nog maar 15%. Wat gezien de gestage verkoop van bijbels dus niet wil zeggen dat er geen belangstelling is voor geloof. Metro schrijft over een nieuwe manier van de politie om te oefenen met uit de hand lopende betogingen. Voorzichtig worden de eerste stapjes gezet om dat virtueel te doen. De ME-eenheid in Rotterdam oefent als eerste met een heuse 3D-oefensimulator... als voorbereiding op risicovolle evenementen. Met dat trainingsprogramma kan de politie allerlei scenario's van massa-evenementen bekijken... zonder dat er iedere keer een peloton politiemensen voor hoeft te oefenen... Onnodig om te zeggen dat de politie laaiend enthousiast is over de mensenmassa-simulator. Op de foto bij het artikel in Metro ter illustratie een ME-pelotonscommandant met videobril en joystick. Hij speelt met crowd control. Het virtuele trainingsprogramma dat lijkt op een zogeheten first-person shooter. De simulator kan honderden 3D-figuurtjes in woede doen ontsteken. En als de commandant achter zijn beeldscherm de goede beslissingen neemt, worden al die figuurtjes ook weer gehoorzaam. Deze onderwerpen, morgen uitgebreid in de ochtendbladen. All alone on the road, done my miles now. I'm a soldier, a dark horse a warrior. Hungry for, I don't know, going no oh, so crazy from this distance.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 And it shows such a friend to me but All I know is you're so close now with family But you got on and I got off and we got over it I have some sense, I'll be steady with my intent But I know we can't forget it Emotional You got emotional We got emotionally involved We got emotionally involved again emotional you got emotional We got emotionally involved we got emotionally involved we got emotionally involved we got emotionally involved again Simon, was dit emotionally involved. Ja, een hoge snelheidslijn is die Vira dus nooit geworden. Wat wel snel ging, razendsnel, was het besluit om een parlementaire enquête te houden. Gisteravond zei Stientje van Veldhoven van D66 dat in het oog. De VVD zei vandaag: Ik vind dat er echt helderheid moet komen. De onderste steen moet boven. Dus dan neem ik aan dat ze ook een voorstel voor een parlementaire enquête steunen. En niet alleen de VVD gaf gehoor aan deze oproep, maar ook de PvdA. Maar gaat dat al onze vragen beantwoorden? Of is daar nog meer voor nodig? Ik leg het voor aan Wijnand Veneman. Hij is vervoerskundige aan de TU Delft. Goedenavond. Bent u daar, meneer Venerman? Ik ben er. Ja, goed, fijn. En aan onze parlementaire verslaggever Hans Anniga, die zit hier bij mij in de studio, dus dan weet ik zeker dat hij er is. Zeker. Hans, welke vragen staan centraal in die parlementaire enquête? Nou, de meest voor de hand liggende vraag uh, is natuurlijk: van, hoe heeft er in vredesnaam zo helemaal spaak kunnen lopen? Uh, want bijvoorbeeld, vragen die uh, de afgelopen dagen steeds voorbij hoefden te komen, dat is. Uh, ja, wie heeft tijdens dat proces gecontroleerd wat er geproduceerd werd? Is er dan niemand die uh, een goed oog heeft, zicht heeft gehad... op de, de kwaliteit, op het technische ontwerp? Uh, dan waren er ook nog allerlei bureaus die om de productie heen zaten... die allerlei adviezen hebben gegeven over het ontwerp van de trein... over de bouw van de trein, over de veiligheidseisen, noem maar op. En ze hebben hem ook goedgekeurd, een soort rijbewijs gekregen... dat hij in elk geval proef kon draaien op het Nederlandse spoor. Terwijl nu zie je dat er heel weinig van die trein klopt, dus hoe kon dat? En ook heel essentieel de rol van de Tweede Kamer in het kabinet uh, zelf. Want ja, zij hebben natuurlijk allerlei eisen gesteld aan uh, die trein... En uh, ja, het is wel essentieel. Er is nu wel veel kritiek, maar uh, ja, hebben ze het zelf ook ergens laten liggen de afgelopen jaren? En die vraag is ook belangrijk als je in de toekomst uh, dit soort uh, blamages wilt voorkomen. Ja, uh, Wijnand Veneman, zijn dat uh, wat u betreft ook de belangrijkste vragen? Ja, er is natuurlijk heel veel gebeurd in de afgelopen jaren. En uh, om dat nou goed, goed op een rij te krijgen, dat lijkt me heel goed. En ik vind het ook belangrijk om eens te kijken naar de rol van ministerie en Kamer zelf. Waarom? Nou ja, die spelen natuurlijk ook een rol. Die hebben uh, de druk uh, steeds opgevoerd uh, op NS. En dat uh, klinkt in eerste instantie goed. Hè? Je moet zorgen dat die treinen goed, uh, goed zijn. Dus nou, laten we daar maar bovenop zitten. Maar soms heeft dat ook wel door het hele proces heen gezeten. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de aanbesteding uh, van de treinen zelf. Uh, daar zijn allerlei eisen gesteld over de snelheid van de treinen. Uh, gedurende de aanbestedingsprocedure dat maakte dat weer ingewikkeld. Uh, als je nu kijkt naar uh, de afgelopen jaren was uh, de vraag... Die die vanuit de Kamer stond, kwam uh, waarom rijden die treinen nog niet... en nu is de vraag waarom hebben die treinen gereden. Uh, ja, zit, uh, dus ze spelen wel degelijk een rol in wat hier gebeurt... en daar ook eens goed naar te kijken. Maar goed, los even van het feit dat je natuurlijk goed moet kijken... hoe een staatsbedrijf als de NS uh, kennelijk uh, erg veel moeite heeft... om treinen te kopen die betrouwbaar zijn. U vindt eigenlijk dat er te veel druk is uitgeoefend? Nou, uh, dat speelt in ieder geval ook mee. Uh, ik denk dat dat een factor is die je ook mee moet uh, overwegen. Wat is de rol van de Kamer in dit soort, uh, dit soort grote projecten? Hoe moeten ze die rol invullen? Uh, los even van het feit nogmaals dat uh, degene die dat uitvoert... in dit geval Dennis, ook zijn zaakjes op orde moet hebben. Maar ja. hans gaan zo'n enquête kan er te snel komen. Nou, dat heeft wel de enige voorbereiding nodig. Er komt ja. daarom ook eerst een voorbereidende uh, commissie. Die is een paar maanden bezig. En dan, uh, ja, misschien dan uh, begin volgend jaar kan die echte commissie uh, van start gaan. En het is ook wel heel belangrijk welke vragen je precies uh, gaat stellen... en welke mensen je uitnodigt voor zo'n commissie. Want ja, we weten inmiddels al wel dat het het hele dossier van de Vira en met die producenten in Italië, dat wordt één juridisch mijnenveld. Voor zover het dat al niet is. Uh -huh. En uh, ja, als je mensen gaat uitnodigen die je voor je commissie wilt hebben, dan zijn die weer lastig te gebruiken voor een rechtszaak. En andersom worden Dat wordt gaat het ook elkaar weer... in de weg zitten. Dat gaat elkaar in de weg zitten, ja. Dus dat zijn ook zaken waar die parlementaire enquêtecommissie rekening mee moet houden. Want dat, ja, ja, inderdaad, dat zit elkaar in de weg. Ja, Jeroen Dijsselbloem uh, opereert heel voorzichtig in deze zaak, uh, kreeg ik de indruk. Hij lijkt niet erg uh, gerust op, op, op het vervolg. Nee, want hij ziet natuurlijk ook wel aankomen... dat dit uh, uh, ja, echt een hele langdurige kwestie kan worden. En als je met rechtszaken uh, begint in juridische procedures... Mm. dan is het niet altijd degene die, die wint die ook uh, gelijk heeft. Maar het is vaak degene die uh, het beste zijn versie van de waarheid kan uh, vertellen. Ja, En Dijsselbloem wil natuurlijk alles zoveel mogelijk aftimmeren... en echt zeker weten hoe hij dit... Uh, ja, deze hele zaak verder, verder ingaat om de schade zoveel mogelijk te beperken. Ja, en vanmiddag krijgt die kwestie ook nog eens een uh, pikant tintje. Joris van Poppel in Brussel, goedenavond. Goedenavond. Ja, de N NBS, dat is zeg maar de Belgische NS... die uh, heeft eerder dit jaar uh, die aanbestedingsprocedure door laten lichten... en daar onregelmatigheden in aangetroffen. Topman uh, De Scheenmaker zei daarover het volgende. Wij hebben gewoon bekeken of dat in de aankoopprocedure... We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 Ja, dit gaat over mogelijke onrechtmatigheden, zoals hij het, het zelf zegt. Ja, dat kan van alles zijn. Wat er precies is, wil hij niet zeggen natuurlijk. Dat is nu een zaak voor justitie. Justitie is een informatieonderzoek hier al begonnen, werd, werd vanavond nog bekend. Dat betekent een soort vooronderzoek is dat. Uh -huh. uh, ze kunnen, deskundigen kunnen ze nu nou ja, wat vragen gaan stellen en dan kunnen ze later beslissen of er misschien zelfs een strafrechtelijk onderzoek moet komen. En dat gaat dan, nou ja, het heeft betrekking allemaal, dat weten we wel over de aankoop van, uh, van de Vira, de, de aanbestedingsprocedure periode 2000-2004... toen Nederland en, en België samen naar Italië gingen om daar uh, die trein uh, te gaan kopen... Um, na die periode heeft de NMS in het geheim de afgelopen maanden een, een onderzoek laten doen. Hm? Nou ja, zonder medeweten van de NS, begrijp zonder ik dus. mede, okay. zonder, meten, zonder medeweten van de NS, zelfs zonder medeweten van de raad van bestuur van de NMS. Het was de topman zelf die opdracht heeft gegeven in februari voor dat onderzoek. En nou, gisteren heeft hij dat hele onderzoek overgemaakt aan het, uh, aan het gerecht. Hm. Ja, twee grote conclusies daar, daarin eigenlijk. Heel kort, uh, op de eerste plaats Ansaldo Breda. Dat bedrijf heeft een uh, verleden, tien corruptiezaken, uh, zijn er, wist Ernst en Jong al vrij snel bloot te leggen um, van het moederbedrijf, Mechanica, het moederbedrijf van Ansaldo Breda. Ja, en daarnaast, nog belangrijker, aanwijzingen op die mogelijke onregelmatigheden bij de aankoop van de virus. Nou, wie, wat, hoe, precies, dat weten we allemaal nog niet. Maar ongetwijfeld gaan we dat weten komen. Ja, maar goed, die aanbesteding werd gedaan samen met de NS. Dus dit rapport gaat ook over de, de, de NS, over de Nederlandse aankoop. Ja, België en Nederland zijn samen die treinen gaan ah, kopen. Ja. En het hele dossier van de aanbesteding... dat is samengevoegd, opgesteld nu door Ernst de Jong... ligt nu in het Justitiepaleis in, in Brussel. Oké, okay, nou, dankjewel Joris van Poppel-Wijnand. Sayant, sajant, die twijfels van de NMBS. Ja, dit is heel spannend. Hier kun je, dit wordt, uh, hier kun je thrillers over schrijven. Ja, het is spannend wat er nu uitkomt. Uh, het was een beetje een rommelige aanbesteding ook wel. Um, waar partijen zich terugtrokken uh, voordat uiteindelijk de, uh, de gunning uh, is gedaan. En dus uiteindelijk konden NS alleen maar aan uh, Saldo Breda uh, gunnen. Um, twee partijen eerder die nog betrokken waren, die zich ook al eerder terugtrokken. Omdat ze simpelweg vonden dat ze niet aan de eisen konden voldoen. Ja, dus, en dat, dat heeft er allemaal omheen gespeeld. Ik weet niet of het daarmee te maken heeft of uh, een Italiaans tintje is. Ik heb geen idee, maar het is wel uh, uh, een cliffhanger. Maar goed, wat is uw inschatting over de samenwerking... van de Nederlandse en de Belgische spoorwegen in dit dossier? <laughs> Nou ja, het leek dat ze wel uh, goed met elkaar samenwerkten, Maar op het moment dat je drie weken voordat je met elkaar hebt afgesproken... dat je samen naar buiten treedt over wat aan de hand is... Uh, eenzijdig uh, zegt wat jij ervan vindt... Uh, dan, zit er toch wel, uh, ja. dan zit er toch wel iets mis in de, in de relatie, denk ik. Ja, ze hebben dat dus, stiekem gedaan, zonder dat de NS er iets van afweten. Uh, ik heb, de, de verhalen die ik hoorde was dat het telefoontje donderdagavond kwam... en uh, vrijdagmiddag uh, zaten ze aan de, uh, de persconferentie... Aan de persconferentie. Ja, ja. Nou, dat is natuurlijk, dat je, als, je, als je dat doet uh, in de richting van je zakenpartner, dan, ja, dan is er wel wat aan de hand. Ja, Hans? Ja, nou ja, het is niet de eerste keer dat, dat uh, de agenda's van de NS en de NMBS mm -hmm. uh, van, uh, van elkaar verschillen. Want ook bij de aankoop van de treinen uh, hebben de Belgen tot grote onvrede van Nederland uh, besloten van nou wij gaan toch maar minder kopen. Waardoor bijvoorbeeld de verbinding tussen Den Haag en Brussel uh, heel onmogelijk werd, omdat de Belgen hadden gezegd... Van, nou, wij gaan er geen zes of zeven of vier kopen, maar uh, we kopen er minder. Dus ja, dat maar, was ook al zo'n Belgische beslissing. Ja, maar Nederland heeft uiteindelijk ook weer een paar minder gekocht. Dus toen hebben we dat ja. ook weer gedaan. Dus ja, de, de, nou, allemaal voorbeelden van uh, zeg maar, uh, rommel in die aanbestedingsprocedure... die je eigenlijk niet wil. Nog steeds kan het dan een goede aanbesteding zijn. Maar ja, het is nu wel een cliffhanger wat eruit gaat komen. Ja, er zijn nog wat uh, meer vragen over te stellen. Uh, Oud-Kamerlid Pieter Hofstra zei gisteren in onze uitzending daarover het volgende.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 Nou ja, de Kamer en de minister kregen dus geen informatie over die aanbesteding. Dat is toch raar, meneer Veneman? Dat is dat toch niet gebruikelijk of wel? Uh, nee, dat ligt er een beetje aan. Kijk, In een aanbesteding uh, daar moet je zuinig zijn met informatie. Want uh, het probleem is dat als je een van de mogelijke bieders bevoordeelt... in die aanbesteding, dan heb je daarna weer een probleem met de anderen... die ook hadden willen bieden. Dus je bent over het algemeen in welke aanbesteding dan ook... zuinig met informatie. Uh, en zuinig ja. met de mogelijkheden waarop informatie kan weglekken. Nou, dat, uh, hoe ver moet dat gaan in een democratie? Dat is dan even de vraag. Nou, kennelijk was er in dit geval gekozen om dat heel ver te laten gaan. Nou ja, geen... Uh, die, geen nou ja, maar, informatie en daarmee valt dus voor een deel de, de directe democratische controle op zijn aanbesteding valt weg. Nou, dat, die afweging moet je dan maken. Hoe, hoe doe je dat? Nou, ik uh, kan, kan me voorstellen dat die Rostra uh, vindt dat het totaal de ene verkeerde kant op gaat. Maar voor de andere kant, ja, dat, je moet ook voorzichtig zijn met die informatie. Die balans, ik weet niet of die hier goed gekozen is, maar die is er natuurlijk wel. Die moet je wel kiezen. Maar goed, nu maar, willen we. Oh, ja. Nou ja, nog één ding. Kijk, uh, wat, ik, wat ik nu interessant vind in de situatie, nu, is dat uh, ik, ik vrees dat een aantal nee, dat een aantal keuzes rondom uh, hoe gaan we nu treinen rijden, gemaakt worden in de Tweede Kamer. Uh, daar zit ook een balans in tussen degene die dat soort ontwerpkeuzes kunnen maken. En die zitten volgens mij niet in de Tweede Kamer. en de goede democratische controle. Dat het uiteindelijk uh, gebeurt binnen uh, de randvoorwaarden die we als overheid eraan stellen. Die balans die moet uh, wel goed gekozen worden. En daar weet ik. Soms niet of we daar het goede pad kiezen. Nou, maar wat denkt u als die enquête er is, komen we dan alles te weten? Want ja, ik mag hopen van wel, maar uh, ja. kijk, we zullen nooit tevreden zijn. Uh, in die zin wordt het een ingewikkelde. Maar, uh, en daar krijg je ook het element wat net, al, uh, wat net al werd aangedragen. Als dat tegelijk gaat lopen met een rechtszaak... Ja, dan is dat een uitermate ingewikkelde situatie. Uh, gaan mensen onder Ede hetzelfde verklaren uh, voor de enquêtecommissie... als dat zij bij de rechter moeten gaan doen? Hoe gaan we dat, dat koppelen? Dus dat, is, dat wordt erg lastig. Oh. Ja, en wie moet de voorzitter gaan leveren? Hans-André Ga, want dat is natuurlijk altijd het gro de grote vraag. Ja, He? dat is natuurlijk een vrij ja. Uh, ja, obligaat spelletje in vergelijking tot waar, waar het hier om gaat. Maar um, ja, het is altijd wel van belang welke, welke partij zo'n commissie kan, uh, kan leveren. Nou, uh, als we nu even kijken, de VVD heeft vandaag gezegd van, uh, wij hoeven dat niet uh, te doen. Uh, als je kijkt wie... Onlangs nog een voorzitter heeft geleverd. Uh, de SP had uh, Jan de Wit met de oh, ja. commissie de Wit over financiën. Uh, onlangs dus die ook, is ook... niet? Nee. Uh, de PVV die levert Roland van Vliet. Uh, die leidt de parlementaire enquête naar de misstanden bij woningcorporaties. Die ook niet. Die ook niet. heb je nog een aantal partijen die zijn zo klein... die kunnen iemand niet een jaar missen. De uh, 66 voor... heb ik nog niet gehoord. Nou, inderdaad. De, het CDAP-je ook nog niet gehoord. Oh, ja. En de Partij van de Arbeid. Dus die zouden dat dan makkelijker kunnen doen. Maar de regel is eigenlijk dat er geen echte vaste regel voor is. En uh, het kan allemaal nog uh, verkeren. Goed. Nou ja, dat, uh, maar doe eens een gokje... Nee, doe ik niet. Ik Aha. weet het niet. Nee, ik echt niet. Ik denk dat het henkrol Krol wordt. He, ik zei gisteren ook, van het duurt nog wel even <laughs> voor dat er meerderheid voor zo'n enquête is. Daar gaat er al minstens een week overheen. En 24 uur later en minder was het al geregeld. Dus, uh. Oké, okay. goed. Ik ga het er niet meer van. je hey, dankjewel hans je dankjewel Wijnand Veneman. Graag gedaan. Ja, dat was een new frontier van Donald Fagan. Nummer uit uh, 1982, een oudje alweer. Wie een deze dagen graag nog wat gunstig geprijsde zonnepanelen... op zijn huis had willen plaatsen, is te laat. De Europese Commissie gaat de import van goedkope Chinese panelen tegen door ze extra te belasten. Volgens Brussel is er sprake van massale dump ten koste van Europese fabrikanten. Maar die heffing is omstreden en tegenstanders vrezen een handelsoorlog. Fokke Obbema is journalist bij de Volkskrant en auteur van het boek China en Europa. Goedenavond. Goedenavond. Ja, een extra heffing. Je zou ook kunnen denken, nou ja, dan moeten ze in Europa maar wat goedkoper produceren. Want zo werkt de markt nou eenmaal. Nou ja, het interessante is dat uh, de Amerikanen, die wij toch zien als uh, de kampioenen van de vrije markt... al vorig jaar een nog veel hogere heffing op uh, de Chinese zonnepanelen hebben uh, gedaan. En uh, dat, dat geeft ook aan dat er ook echt wat aan de hand is. Kijk, wat die Chinezen doen is heel massaal hun uh, eigen bedrijven steunen met allerlei uh, subsidies. We hebben afspraken gemaakt in het kader van de wereldhandels. Organisatie dat dat niet mag. En het is dus heel terecht dat de Europese Commissie... Uh, tegenop probeert te treden. Ja, en over wat voor, voor percentage hebben we het dan? Uh, wat nu op de rol staat is een importheffing van 47%. Dus oh. dat is vergeleken met die Amerikanen die zelfs tot 250% gaan... is dat nog een uh, hele milde heffing. Ja. Is het een probleem dat verder rijkt dan uh, de zonnepanelen? Wordt er meer gedumpt? Nou, dat is een, eigenlijk een terugkerend gefrein... in onze, relaties, uh, onze handelsrelaties met China. In uh, Zuid-Europa herinneren ze zich vooral de hele goedkope textiel... en de schoenen die uit uh, China kwamen. En daar is uh, ook hevig tegen geprotesteerd. En er speelt nu op dit moment speelt ook nog een andere hele grote uh, antidumpingzaak. En dat zit in de telecomsfeer. En daar heb je twee nationale kampioenen van uh, China, Huawei en ZTE. En uh, die worden nu ook door de Europese... De Europese Commissie op de korrel genomen. Ja, die kwestie is aangezwengeld door een Duits bedrijf. de kwestie van die zonnepanelen. En toch begreep ik dat Duitsland tegen die heffing is. Ja. Nou ja, je kunt het heel uh, bondig samenvatten. Bondskanselier Merkel die offert het Duitse bedrijf... Uh, dat deze klacht heeft ingediend op... het bedrijf is al vrijwel failliet... En uh, bovendien heeft Merkel veel hogere belangen te dienen... namelijk goede relaties onderhouden met China in het verkiezingsjaar. En juist uh, met een land, China, dat voor Duitsland van eminent belang is... want als je kijkt, sinds de crisis in 2008 is uitgebroken... is eigenlijk de tegenvallende vraag van andere Europese landen en Amerika... vooral gecompenseerd door de enorme vraag uit China... denk aan mooie Audi's en Mercedes en zo... Nou ja, die hebben dan toch ook wel een punt, die tegenstanders. Die, als ze zeggen, dit is de verkeerde manier om je te verweren tegen die Chinezen. Nee, nee, dat vind ik helemaal niet. Nee? Nee, nee. Kijk, de, de, het, het punt is dat we het op de verkeerde manier doen. Namelijk dat we heel intern verdeeld zijn. Want zoals je al aangaf, Duitsland is dus uh -huh. tegen deze actie van de Europese Commissie. En dat is heel onhandig. En dat maakt ook een bijzonder... Gnullige indruk uh -huh. op, uh, op de Chinezen en die vinden het prachtig. Want kijk, zij proberen met hun industriebeleid te kijken hoe ver kunnen we gaan. Nou ja, als Europa zich dan zo verdeeld toont, dan is het spel natuurlijk veel makkelijker voor hun Om uh, op deze verkeerde voet, hè, nogmaals die WTO-regels zijn er heel duidelijk over, uh -huh. dit, dit kan gewoon niet, uh, om daar uh, mee door te gaan. He, want, want Duitsland steekt gewoon over naar China en zegt... nou, het valt allemaal wel mee en we moeten er gewoon uitkomen. Terwijl de gucht de Europese commissaris, echt een harde zaak heeft. En ja. ook uh, hard wil uh, onderhandelen met China. Ja, dan moet je natuurlijk niet hebben dat Duitsland zomaar achter je wegloopt... als grootste economie van Europa. Onverstandig van Duitsland dus, wat ja. jou betreft. Ja, zeer. En wat zijn de risico's? Is risico op een wraak? Nou ja, dat is natuurlijk altijd met handelsoorlogen. Maar je moet er ook wel bij bedenken dat China... nou ook weer niet zo gebaat is bij echte oorlog met Europa. De economische groei in China loopt langzaam terug. En wij zijn nog altijd... we hebben een beetje de neiging in dit deel van de wereld... om ons klein te maken. Maar het is nog altijd zo dat wij de grootste handelspartner van China zijn... Dus uh, ik denk dat het. Uh, nou ja, er, er zullen ongetwijfeld tegen sancties komen. En dat, dat op, op allerlei obscure producten zullen dan ook uh, heffingen worden uh, geheven. Zo obscuur? Nou ja, god weet je wel, uh, toeleveranties in de chemie-industrie waar verder nooit iemand iets van, van heeft gehoord. Niet, niet heel erg tot de verbeelding sprekend, schat ik zo in. Mm -hmm. Maar. Uh, nou ja, ik denk dat. Uh, de commissie heeft het natuurlijk zelf ook aangegeven. De bereidheid tot praten is groot. En ja. Maar ja, China zal toch ook niet uh, echt in een handelsoorlog uh, willen treden. Ook, ook al niet, niet omdat de Verenigde Staten natuurlijk toch uh, ja, in het westerse kamp zitten. Ze hebben ook diezelfde heffingen. Uh, nou ja, nou ja. Met, met de Verenigde Staten wil men natuurlijk toch ook uh, liever op uh, goede voet blijven. Want ja, die economieën die, die vergroeien natuurlijk steeds meer met en, elkaar. Nou ja, ik, euh, president Obama heeft later deze week een ontmoeting hè, met zijn Chinese ambtsgenoot. Dus misschien dat er dan over gesproken gaat worden. Uh, ja, er wordt al over heel veel gesproken natuurlijk. Uh, van uh, Noord-Korea tot het Midden-Oosten, tot Syrië enzovoort. Maar dit, dit zal uh, best uh, een rol spelen. Wat, wat wel interessant is, dat bij de Verenigde Staten speelt nog iets anders. Want die toetsen, uh, behalve aan dumping, toetsen die ook heel veel meer dan Europa... eigenlijk aan nationale veiligheidsoverwegingen. Ik had het eerder over dat telecomconcern, dat Huawei. Nou, dat kan uh, de Verenigde Staten eigenlijk niet in. Omdat de VS heel erg bang zijn dat dat concern uh, zich... Ja, op gespannen voet gedraagt met de nationale veiligheid uh, van de Amerikanen. En dat gaat zelfs zover dat er nu... Vorige week is er een heel groot varkensbedrijf overgenomen in Amerika. En daar was ook het idee dat dat misschien wel eens bedreigend zou kunnen zijn... voor uh, de Amerikaanse uh, voedselvoorziening. Al, die, uh, al dat varkensvlees dat naar China gaat, tja... Maar uh, nou ja, goed. Dat, dat, dus zij, zij toetst ook nog eens een keer aan uh, nationale ja. veiligheid en dat, uh, dat doen wij dus veel minder. Ja, maar goed, de verenigde staten die hebben daar dus ook een probleem. Zouden VS en Europa niet samen iets op moeten trekken en iets moeten ondernemen? Ja, nou, ik kijk voor de bühne doe je dat dus niet, maar. Achter de schermen wordt daar ongetwijfeld uh, overlegd over zo zo'n kwestie. Ja, dat is niet, echt niet toevallig dat dat uh, in beide delen van de wereld uh, zo speelt. Dus uh, ja, er wordt, uh, wordt natuurlijk uh, opgetrokken en uh, uh, je ziet het ook. Je ziet het met die zonnepanelen, dat, ja. dat werkt ook zo. Maar goed, we kunnen concluderen dat Europa de balans met China nog niet helemaal heeft gevonden. Nou ja, wat, wat je hier moet constateren... we kunnen niet met één stem spreken... maar goed, dat is een constatering die al vaker is gedaan. Wat mij ook opvalt is dat we toch wel heel erg... Uh ja, defensief zijn. Je hebt het hier over een importheffing. Wat mij uh, mooi zou lijken is wanneer Europa eigenlijk ook tot een offensieve strategie richting China zou komen. Dus met een eigen industriebeleid en dan denk ik niet aan een ouderwets industriebeleid waarbij de staat bedrijven gaat steunen. Maar nou ja, wat we hier in Nederland ook hebben, zo'n topsectorenbeleid en dat dan uh, ja, op Europees niveau. Dat, dat zou een, een mooie, mooier tegengeluid zijn dan alleen maar uh, heffingen. Oké, okay, dat nemen we mee. Dankjewel. je wel. Fokke Obbema. Graag gedaan. Love is an arrow from ja, in Moskou is het plan geopperd om het voormalige Moskouse Staatsmuseum voor Moderne Kunst opnieuw te openen. Het was een van de eerste musea ter wereld voor moderne kunst, maar werd in 1948 door Stalin gesloten omdat het te bourgeois zou zijn. En nu wil de directrice van het Pushkin Museum, eveneens in Moskou, het dus weer in ere herstellen. Maar daar denkt de directeur van de Hermitage in Sint-Petersburg heel anders over. Aan de lijn heb ik vanuit Moskou. Schenk Scheijen, hij is als onderzoeker verbonden aan de Universiteit Leiden. Hij is nu in Moskou als artistiek leider van het Nederland-Ruslandjaar. En David-Jan Godfroor, onze vaste correspondent. Ze delen gebroederlijk één koptelefoon. Schenk Scheijen, ik begin bij jou. Laten we beginnen met dat museum van toen. Hoe komt het dat juist in Moskou zo vroeg al een museum voor moderne kunst werd geopend? Het was een museum dat uh, samengesteld was uit twee grote privécollecties... van Soekin en Marazov. Uh, dat waren uitzonderlijke collecties, waar werk van Picasso was, werk van Matisse was. En je kon in Moskou voor de revolutie uh, beter de uh, Franse en Spaanse avant-garde zien dan in Parijs. Dat was iets heel bijzonders. Dat hebben ze uh, geconfiskeerd allemaal en in 1928 samengevoegd tot dit uh, museum van uh, westerse moderne kunst. Je bedoelt geconfiskeerd, uh, uh, ge genationaliseerd? Ja, uh, gejat, ja. mag je <laughs> ja, zeggen, ja, okay. uh, van, die, van die eigenaren. Uh, en, en, in eerste instantie um, mochten die eigenaren het, het wel nog in hun huis bewaren... en werden die huizen opengesteld als musea... Uh, en werd Soekin en Morozov werden als het hoofdconservator in hun eigen huis aangesteld... Um, maar die situatie hield op een goed moment op en toen is die hele uh, collectie zijn samengevoegd met nog wat andere kleine dingen erbij. En dat is dat museum geworden, uh, dat is in 1928 en vervolgens is het in 1948 weer uit elkaar gehaald. Ja, ik snap het, maar goed, die twee uh, verzamelaars, dat waren dus bijzondere mannen zeer uitzonderlijke figuren. Die hebben echt een grote rol gespeeld in de ontwikkeling... van de moderne kunst in, in heel Europa, in de hele wereld. Want zij waren de grote sponsors achter Picasso en Matisse. Die kunstenaars hadden nooit zo vrij en zo experimenteel kunnen werken... als dat Moskouse geld er niet achter had gezeten. Ja, vooral die collectie Picasso is echt uitzonderlijk omdat ze op het meest experimentele moment van Picasso heel veel zijn gaan kopen. En dat is heel gedurfd. En uh, nou ja, dat was daar allemaal dus in Moskou ja. te zien. Ja, en uh, nu wil die directrice van het Pushkin Museum in Moskou... mevrouw Antonova, dat het spul weer bij elkaar wordt gebracht... en dat museum weer in ere wordt hersteld. Ik leek me wel een aardig idee... Ja, um, op zichzelf klinkt het misschien ja. aardig, maar er is voortdurend gemarchandeerd met deze collectie. Uh, um, natuurlijk is het. het uh het uh, confisceren eigenlijk al misdadig geweest. Vervolgens is er uh, ja, de hele tijd mee gerommeld. Want die kunst paste natuurlijk helemaal niet... in de uh, communistische ideologie, vooral hè, onder Stalin. Uh, want avant-garde was uh, bourgeois, avant-garde was uh, antirevolutionair... noem maar op. Mm -hmm. En um, dat had, die collectie gaf het onmiddellijk een, een problematische status... Ja, en daar is oneindig mee gerommeld. In 1948 is het weer uit elkaar gehaald, op bevel ook van Stalin. Toen heeft mevrouw Antonova dan niks tegen gedaan... want toen was ze daar al aanwezig in dat museum. Um, toen vonden ze het allemaal wel prima dat het uit elkaar werd gehaald... en deels dus naar Petersburg werd gestuurd. En uh, ja, in Petersburg is er redelijk goed voor gezorgd. Ik zal niet zeggen dat het allemaal perfect is, maar... Um, ja, die collecties hebben daar een, een thuis gekregen. In Petersburg uh, krijgen ze heel veel aandacht, in Moskou trouwens ook. Maar uh, ja, wat mij betreft is er, is er geen reden om dat nu weer, uh, nee. weer terug te brengen. Nee, het is een, geloof ik wel een portret, hè? die mevrouw Antonova, uh, 93 of zo inmiddels bijna. Ja, ik was kort geleden op het ministerie van Cultuur hier... en daar werd mij trots meegedeeld dat ze dus net weer een nieuw vijfjarig contract had getekend. Um, ja, zij zit daar dus al eindeloos. Uh, soms vraag ik me ook wel af of die leeftijd van 93 wel helemaal klopt. Of ze niet stiekem wat jonger is... dat ze ooit wat heeft gerommeld met haar leeftijd. Maar goed, um, uh, heel oud is ze sowieso. Maar meestal um, doe je dat toch andersom? Uh, als je rommelt met je leeftijd? Uh, ja, maar misschien dat ze in, in het begin van haar carrière... graag wat ouder wilde lijken. Oh en eh, Dat kan natuurlijk heel goed. Daar ja. kan ze niet meer terug. Uh, nee. okay. uh, nu kan ze niet meer terug, nee. Maar goed, het um, is een, uh, een, een, een gek portret... Ja, het is, het is een zeer onaangename vrouw, mag ik wel zeggen. Ze heeft ook alle roofkunst uit Duitsland destijds gehaald. Daar zit ze nog altijd op. Toont zich um, daar um, ja, uh, uh, niet vergevingsgezind. Uh, ook niet naar het Nederlandse deel van de collectie dat daar zit. De Keuningscollectie. Um, maar in haar manier van optreden... heeft ze zich altijd um, ja, buitengewoon imperialistisch getoond. En nu deze actie weer... Ja, dat toont haar in volle glorie. Het is een oude extra, zeg ik wel eens. Die gewoon uh, ja, niet kan stoppen om andermans spullen naar haar eigen nestje te halen. Nou ja, ze moet natuurlijk ook op wel opschieten. Want ook al is ze ietsje jonger, echt uh, heel jong zal ze in ieder geval niet meer zijn. Ze heeft niet zoveel tijd meer natuurlijk, wil ze het nog voor elkaar krijgen. Um, wil je even dus de koptelefoon nu aan uh, David Jan geven? Ja. Ja. Dat is gelukt. Dat is gelukt, ja. Uh, David-Jan Godvoort, uh, correspondent. Mevrouw Antonova uh, had Poetin met dit voorstel geconfronteerd... Hè, in een televisieuitzending. En afhankelijk leek het dat hij niet onwelwillend tegenover dat idee stond. Hoe groot is de kans dat het gaat gebeuren? Nee, ik denk dat de kans niet zo heel erg groot is. Kijk, wat er is voorgesteld nu door de minister van, van, van, van Cultuur... voor zijn werk heb ik begrepen... is dat er niet een museum komt in Moskou van steen... waar uh, schilderijen opgehangen kunnen worden. Maar hij wil een virtueel museum gaan oprichten. Ik weet niet precies wat ik me daarbij moet voorstellen... maar ik kan me zo voorstellen een website... met plaatjes met ja, ja. van, uh, mm -hmm. van de schilderijen erop. Uh, ik denk dat de kans dat die schilderijen uit uh, Sint-Petersburg... naar Moskou uh, terugkomen heel klein is. Maar waarom zei Poetin dan aanvankelijk... misschien omdat hij overvallen was door die vraag? Nou ja, dat zou zomaar zo kunnen. Kijk, je moet je voorstellen, hij heeft daar uren en uren lang... Uh, televisiekijkers te voortgestaan. Het is een jaarlijkse phone-in waarin iedereen uh, kan opbellen om vragen te stellen aan, aan de president. Nou, ik, je kunt je uh, voorstellen dat je niet alle antwoorden even goed in je hoofd hebt. Misschien dat het een, uh, uh, een snip, snip of de tong is geweest. Misschien dat het toch wat achter, uh, anders achter zit. Maar bij nader inzien uh, denk ik dat, uh, dat de president van Rusland... toch liever heeft dat te werken in uh, Sint-Petersburg blijven. Oh ja. Het is een, uh, niet alleen een verbeterstrijd strijd dus tussen uh, die museumdirecteuren... maar ook echt tussen die twee steden, hè? Moskou en Sint-Petersburg. Ja, daar, daar zit een, een, een eeuwenlange strijd al achter. Uh, over wat is nu de belangrijkste, met name kunststad in dit geval in, in Rusland. Is dat Sint-Petersburg met toch een enorme traditie op dat gebied? Of is het Moskou? wat door heel veel mensen toch meer als een centrum gezien wordt... dan als een, een, een kunstzinnig centrum. Uh, dan moet je hierbij bedenken dat uh, de president zelf, dus uh, Poetin... uit Sint-Petersburg komt, ook zijn hele coterie daar vandaan heeft, uh, heeft meegenomen. En in zijn omgeving zijn er ongetwijfeld heel weinig mensen te vinden... maar die vinden dat die werken vanuit Sint-Petersburg naar Moskou overgebracht moeten worden. Ja, dat is dus echt uh, ondenkbaar, He? dat ze naar Moskou gaan... Uh, nog heel... Ondenkbaar. Ja. Kijk, in Rusland is niks ondenkbaar. Ja. Maar de, ik, ik vind de, de, de kans lijkt mij niet zo heel erg groot. Ja. Goed, uh, wil je hem nog heel even aan uh, Schengen schijen geven? Want ik wil hem ook nog één vraag stellen. Ja hoor, daar komt hij. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, we begrepen dat ze ook bij de hermitage in Amsterdam hun hart uh, vasthouden. Als dat plan door zou gaan. Alhoewel de kans dus niet zo groot is kennelijk. Want uh, ja, dan uh, kunnen wij minder uit uh, Sint-Petersburg uh, lenen. Nou ja, inderdaad, er, er zijn al twee um, grote tentoonstellingen van die collectie gemaakt in Amsterdam. Hè. Dus de, de grote Matisse-tentoonstelling die er is geweest, waar die beroemde dansers uh, ook waren... en kort geleden nog een grote impressionisten-tentoonstelling. Maar er wordt inderdaad nog een derde tentoonstelling voorbereid... Uh, waar ook een groot deel van deze collectie uh, getoond zou worden... En uh, ja, dat zou dan heel problematisch worden. Maar ik ben het heel erg met David-Jan eens... dat de kans uh, dat het werkelijk gebeurt heel erg klein is. Goed, wij kunnen uh, alvast opgelucht ademhalen. Zeker. Ja, dank jullie wel allebei. David-Jan Godfran en Sheng Schijen. Met één koptelefoon. Het is vijf voor twaalf. Op Ameland is een lammetje geboren met één kop... met daaraan twee gezichtjes. Het heeft dus twee monden, twee neuzen en vier ogen. Maar slechts... Twee oren. Aan de telefoon heb ik anatoomembryoloog Roelof Jan Oostra. Goedenavond. Goedenavond. Is dit nou wat je noemt een januskop? Uh, ja, dit mag je een januskop noemen. Er zijn, uh, er zijn eigenlijk twee soorten van Siamese tweelingen die, uh, die uh, ja, als januskop te boek staan. Maar dit is er één van, ja. ja. Uh, die term is natuurlijk uh, bekend, maar uh, ik, ik kan me niet herinneren dat ik ooit zoiets bij mensen heb gezien, of wel? Uh, het bestaat wel. Ja, huh? het komt ook bij mensen voor. Het is heel erg zeldzaam. Sowieso uh, is het voorkomen van Siamese tweelingen bij mensen uh, een, een zeldzaamheid. Slechts 1 op de okay. 200.000 geboortes betreft een, uh, een uh, Siamese tweeling. En daarvan weer slechts 10% uh, betreft dit type uh, ja, jameskop, zoals je het dan noemen kan. Ja. En zijn daar ook cijfers over bekend bij schapen en lammetjes? Niet voor zover ik weet. Nee, ik heb uh, ik ben weer even de literatuur in gedoken, maar er zijn heel weinig uh, harde gegevens van uh, uh, op tafel te krijgen. Ik, ik. vermoed dat het. Um, ja, ik neem aan dat het bij alle diersoorten in, in, in, in min of meer gelijke frequentie voorkomt. En dat je dus ook zo zeg maar van zo'n getal uit kan gaan. Ja, u hebt het diertje natuurlijk niet kunnen bekijken of, uh, of onderzoeken. Maar goed, uh, we kunnen lezen dat het gelijktijdig met alle vier de ogen knippert. Ja. Wat, wat kan je daaruit concluderen? Ja, dat is, wel, dat is wel interessant. De ogen zelf ontstaan in feite uit, uit een deel van de hersenen, uit, uit het voorste deel van de hersenen. En het feit dat het, het beestje vier ogen heeft, betekent dat, dus twee paar ogen, betekent dat, dat ook dat deel van de hersenen gedubbeld moet zijn. Maar het feit dat die ogen tegelijkertijd bewegen, kan erop wijzen dat de hersenstam, wat een wat meer naar achter gelegen structuur is, dat die. Uh, misschien maar zeer gedeeltelijk of helemaal niet gedubbeld is... en dus gelijktijdig die vier ogen aanstuurt. Ja, uh, Ik heb daar niks over gelezen in het persbericht... maar kan je hieruit concluderen dat hij ook dan tegelijkertijd mekkert... uit die twee bekjes? <laughs> dat, uh, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Uh, dat, nee, dat zou ik niet durven zeggen. Uh, wat hierover over bekend is uh, bij andere diersoorten en bij de mens... is dat die, uh, die gezichten toch soms... Uh, verschillende expressies vertonen en verschillende uh, bewegingen en geluiden maken. Dus het hoeft niet altijd te betekenen dat een, een gelijktijdig uh, plaatsvinden actie, uh, actie... dat dat uh, uh, zo automatisch impliceert dat het ook een gelijktijdige, aan, gelijktijdige aansturing vanuit de hersenstam uh, ja. uh, betekent. Terwijl volgens mij een klassieke Januskop juist twee heel verschillende expressies heeft. Ja, als je het, uh, zeker als je het uh, terugvertaalt naar de Romeinse... Uh, ja. Godheid waar, het, uh, zeg maar waar het, uh, de aandoening zijn naam aan te danken heeft, ja. is dat zeker het geval. Ja. Ja. Maar dat is bij, bij, de, bij dit type tweeling niet zo. Het is alleen maar de, zeg maar de oppervlakkige gelijkenis met, met die Romeinse god die, die de naam heeft. Ja. Uh, nou heeft die boer gezegd, dat het diertje wordt vast niet zo heel oud. Uh, hij is zelfs onzeker of het lammetje het einde van de dag zal halen. Nou, ik weet niet, ik hoop dat het nog leeft, dus dan, dan ja. heeft die boer al ongelijk. Maar denkt u dat ook? Um, ja, over het algemeen... Uh, sowieso loopt het, zeker, zeker ook bij mensen waar het meeste, onderzoek, uh, of het meeste onderzoek over gerapporteerd is, loopt het slecht af met siamese tweelingen als je ze niet, uh, niet medisch kunt behandelen. Uh, dat geldt zeker ook voor dit type. Uh, wat, uh, het grote probleem is, is dat wat wij uiterlijk zien aan zo'n lammetje bijvoorbeeld, is alleen maar de verdubbeling van het gezicht, maar in feite zijn er meer structuren, Geheel of gedeeltelijk verdubbeld. Onder andere waarschijnlijk delen van het ruggenmerg, maar bijvoorbeeld ook structuren als het hart. Maar kent u en, wel dieren die dus wel oud geworden zijn met zo'n? Ja hoor. Ja, er is. Eh, een, een heel bekend geval is een kat in Amerika die door zijn baasje liefkozend Frank en Louis genoemd is, omdat hij twee gezichten had. En die leeft al twaalf jaar en die schijnt nog steeds in goede gezondheid te verkeren. Nou, ik hoop dat de boer op Ameland dit hoort. Volgens kan... ja. zou u het graag willen ontleden? Als het... Nou, euh, nou, als het beetje. Als dood is dan, dan, ja. Ja, dan, ja, ja, ja uiteraard. Euh, dan, dan, dan wil ik er best graag naar kijken. Maar ja. ik, ik kan me voorstellen dat dat uh, niet gaat gebeuren. Nee. Nou ja, waarom niet? Nou, wie weet. Wie weet inderdaad. Ja. Maar goed. Oké, okay, hartelijk uh, dank dat u zo lang nog heeft opgebleven. Op Geen probleem hoor. Bent aan. opgebleven, ja. Roelof Jan Oostra was dit. Anatoom ja. Embryoloog. Ging dus over dat lammetje op Ameland. Uh, zometeen dan kunt u nog luisteren naar Casa Luna. Daar is de gast Steven Verhagen president van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers gaat over de toename van het aantal prijsvechters. Hij praat met Klaas de Rubstein. En morgen Rob Trip. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een sigarette. En een laatste glas in steen.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 Dit is Radio 1.